Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstor. Het is opvallend druk bij tankstations. Het AD schrijft dat automobilisten snel nog even een auto vol willen gooien... en dat heeft te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Olietankers liggen stil in de straat van Hormuz, een belangrijke doorgang. Experts verwachten dat de benzineprijzen snel gaan stijgen. De moordenaar van de studenten Mieke van Oort uit Leeuwarden is dood in zijn cel gevonden. Hij zat een jarenlange gevangenisstraf uit in de zaak die bekend stond als de Tindermoord. Ze leerden elkaar vijf jaar geleden kennen op de dating-app. Hij ging haar stalken en draaide helemaal door toen ze iets kreeg met een ander. In Amsterdam hebben duizenden mensen gevierd dat Iran is aangevallen... en de Iraanse leider Ayatollah Khamenei dood is. Ze bedankten Amerika en Israël die daar verantwoordelijk voor zijn. Mensen liepen vanaf de Dam een feestelijke mars. Die eindigde twee uur later bij het Amerikaanse consulaat aan het Museumplein. En bij een luchtaanval van Amerika of Israël... is het gebouw van de staatstelevisie van Iran geraakt, meldt persbureau Reuters. Op meerdere kanalen zou een tijdje niets meer te zien zijn geweest. De omroep zendt uit in Teheran en is een verlengstuk van het strenge Iraanse regime. Er is niets bekend over eventuele gewonden. Het Veronica weer van weer online. Soms nog regen. Vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden.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 Is het Rony? you? Mm -hmm.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 This song. What you doing to me? I'm a jelly at your whim, all of my defense is down. Your camera looks through me with its x-ray like vision and all systems run the ground. Hier, Suzanne. I joined the club. Lekkere muziek erbij. Veronica. De beste muziek aller tijden. Toy, all lost and gone. Like so it's here I stand as a bro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 Sportief. Oké. Okay. Betrouwbaar. Oké. Okay. Uh, oh, enzuinig. Oké. Okay shun Sorry. Je zoekt de vakgarage-occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt. Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl. Kijk eens naar buiten? Mis je iets? Inderdaad. Kleur op het terras. Daarom niet.